8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, goedenavond. De Radio 1 Sportzomer dendert door met een mix van nieuws en sport. Het is een rustig in de tour, maar niet op deze zender, want we hebben een studio vol gasten. En genoeg om over te praten. Eerst het NOS Nieuws met Dorot Megens. In Londen is een van de rijkste vrouwen van Groot-Brittannië doodgevonden. Miljardair Eva Rousing zou volgens Britse media zijn bezweken aan een overdosis drugs. Volgens de politie is een man van 49 opgepakt, mogelijk de man van Rousing. En zou kort voor de ontdekking van het lichaam van zijn vrouw met drugs zijn betrapt. De familie Rousing is erfgenaam van de man die het Tetra-pak uitvond. De wereldberoemde kartonnenverpakking voor dranken. Eva en haar man zouden veel geld hebben gedoneerd aan instanties die waarschuwen voor drugs en verslaafden proberen te helpen. Nederland moet Curaçao dwingen de begroting op orde te brengen. Het college Financieel Toezicht adviseert aan de Rijksministerraad om Curaçao een zogeheten aanwijzing te geven. Het college houdt toezicht op de begrotingen van Curaçao en Sint Maarten, die sinds oktober 2010 autonome landen zijn binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Onlangs bleek dat het begrotingstekort van Curaçao over 2011 160 miljoen gulden hoger uitviel dan verwacht.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 zodat u niet alleen weet waarom de winstgroei van bedrijven beperkt kan zijn... maar ook welke markten wel kansen bieden. Bekijk de online video op abnambro.nl slash beleggingsupdate. ABN AMRO. De bank, anno nu. Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk een boek op curaçao Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met straks Filemon Wesseling. Hij koopt weer in iemands wiel. Ja, en we spreken over Syrië en Egypte met Petra Stina. over de sport met ton boot en de economie. En nog veel meer met uh, Peter Paul de Vries. Maar eerst de antillen. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Neder. Ja, want uh, Nederland moet Curaçao dwingen de begroting op orde te brengen. Dat adviseert het uh, college Financieel Toezicht. Aan de Rijksministerraad. Pardon, maar om meteen verslag even, Wilko Boom. Goedenavond. Wat betekent hey, goedenavond. dit uh, advies? Nou, het komt erop neer dat Curaçao dan eigenlijk onder curatele komt te staan als uh, dat advies wordt opgevolgd door de Rijksministerraad. Het eilandsbestuur heeft dan minder ruimte om zelf het geld uit te geven. Je kunt het een beetje vergelijken met de positie van Griekenland in de Europese Unie. En de reden hiervoor is dat het begrotingstekort op Curaçao is opgelopen tot zo'n 750 miljoen euro. Dat is heel veel voor een klein land. En de premier Schotten die van Curaçao die heeft vorige maand een herstelplan gemaakt. Maar dat is nu door dat college voor het Financieel Toezicht als onvoldoende beoordeeld. Ja, en het college gaat ook over de financiën van Curaçao? Uh, ja, in, to, in zekere zin. Het eiland is eigenlijk autonoom, net als Sint Maarten en als Aruba, maar met de sanering van het financieel tekort van de Antillen in 2010 is afgesproken dat de eilanden over de besteding van hun eigen geld gaan, mits ze binnen de begroting blijven. Nou, dat, daar is nu op Curaçao geen sprake van. Er is sprake van een duidelijke begrotingsoverschrijding. En voor het toezicht op die begrotingsoverschrijding is dat college ingesteld. En dat concludeert nu dat het uit de hand is gelopen en dat er moet worden ingegrepen. Ja, dan is de vraag wat de demissionair minister Spies daar natuurlijk mee gaat doen. Nou ja, aanstaande vrijdag staat het begrotingstekort van Curaçao op de agenda van de Rijksministerraad. Dat is, de, dus dat is het Nederlands kabinet aangevuld met vertegenwoordigers van Sint Maarten, Aruba en Curaçao. En we mogen er wel van uitgaan dat minister Spies dit advies volledig gaat overnemen. Want daar heeft ze enkele weken geleden toen ze op Curaçao was ook al mee gedreigd. En ze zei toen letterlijk dat ze vierkant achter het college voor het financieel toezicht staat. Ja, daar heeft ze mee gedreigd. Dus dan kan ik al een beetje raden hoe ze daar op Curaçao op hebben gereageerd. Ja, daar worden ze helemaal niet blij mee. Integendeel, daar zullen ze woedend zijn. Er is daar nu in de politiek al een grote discussie gaande... of premier Schotten komende vrijdag wel naar, de, naar die vergadering van die Rijksministerraad in Den Haag moet komen. Uh -huh. Sommigen vinden dat hij beter thuis kan blijven. Uh, of hij nou wel of niet komt, dat maakt voor die vergadering overigens niet uit. Want de gevolmachtigd minister van Curaçao, die in Nederland gevestigd is... en die die Rijksministerraad altijd bijwoont... Ja, die is er ook. En uh, die vergadering die kan dus gewoon doorgaan. Boos of niet boos in Willemstad. Ja, goed. Dat is duidelijk. Uh, dankjewel, Welkom, Bam. Ja, wordt het tijd om, uh, om kennis te maken uh, met onze gasten. Um, er schijnt iemand nieuws uh, meegenomen te hebben. Peter-Paul de Vries. Je bent er weer. Ik ben er weer, goed. Financieel <laughs> goeie deskundige. A, a, ondernemer, financieel deskundige. Oud-voorzitter van de ver Vereniging voor Effectenbezitters. Ja, ja. ja gaat iets... je hebt hier nieuws. Bij Ik heb helemaal geen nieuws. Jawel, je had nieuws over Sky, over de Skyploeg, zei je. Nee, ik, um, ja. ik heb allemaal stukjes gehoord over um, uh, dat, die Sky, dat de Sky-team zo geweldig is. En uh, volgens mij gebruiken ze gewoon doping. Oh. En, uh, en ze gebruiken volgens mij het, nummer, of het, uh, het middel iCar, wat ja. uh, nog ontraceerbaar is. Maar je waar erbij? ze hard aan werken. Ja, maar hoe, dit, is, dit is een, uh, me, dit is een mening, hè? Dat is nog geen feit. Je bent op Radio dat, 1, hè? Dat dat, ja, nou ja, laat ik zeggen. Ik... Um, ik profiteer er zelf enorm van. Jullie weten dat ik met die poeltjes meedoen. Ja. En in de, uh, in de tourpool uh, doe ik het ongelooflijk goed... omdat ik allemaal renners van Sky heb geselecteerd. Omdat die ja, maar, het goede je, spul gebruiken. Ja, maar nu even de, maar hoe je serieus, erbij komt. Kijk, laat ik zeggen, dat, dat, dat middel... Uh, laat ik zeggen, wat je moet doen om doping te traceren... is dat je moet kijken welke teamartsen er zijn en welke ploegleiders. Uh -huh. ja, en er zitten in de ploegleiding gewoon oud-dopinggebruikers. Uh, Sean Yeats, de... Um, uh, het is een Australische begeleiding. En dat middel komt uit Australië. En er zijn allemaal aanwijzingen die daartoe. Uh, Keihard. Kei ja, ja, nou ja, kijk, het, het probleem is natuurlijk. Nou, even. Want je zei net. Iets met contacten of zoiets dergelijks. Nou, dat is niet helemaal. Dat circuit is natuurlijk niet waterdicht. Ik denk dat er een aantal journalisten in Nederland ook zijn. die, die, die dat gerucht en de, de links daar ook van kennen. En, en dan moet je natuurlijk onderzoek naar doen. Maar goed, ja, laat ik zeggen, iedereen die televisie kijkt. die weet dat dit niet klopt. Uh, ik, ik ben niet uh, iemand van, uh, van, uh, van de geruchten. Maar ik denk dat het heel duidelijk is dat er hier doping wordt gebruikt. Alleen dat het niet traceerbaar is. heb je het van iemand ook vernomen die het. Ik kan heb, weten? Ik, ik, ik weet van, van iemand die wel eens op twee, uh, op twee wielen rijdt, en heel hard. Hmm. Ja. Maar we ja. gebruiken dan niet alle? Even, nou, ja, dat door, is, het hele dat, to, to, to, dat is het hele probleem. Ja. Ja. Dat is natuurlijk het hele probleem. Ja, de vraag was: of dan niet iedereen. Uh, ja. Heb ik het zo goed samengevat? Ja. Nou, kijk, uh, ja. het, uh, dat middel ICAR dat leidt ertoe dat je dat je. Uh, dat je spieren sterker worden, maar ook dat je uh, makkelijker afmagert. Dus het is he snijdt aan twee kanten. Maar het is natuurlijk een voortdurend probleem. Kijk, we hebben, nu, uh, we hebben zes jaar lang gejuicht voor, uh, uh, voor Lance Armstrong. En die valt nu door de mand. Mm. En, en eigenlijk moet hij die titels dan weer inleveren. Mm. Uh, Contador heeft uh, drie titels. Nou, daar is dopinggebruik voor vastgesteld. Die mm. heeft, uh, dus elk jaar kijken wij naar een, uh, een top drie of een top tien. waarvan we niet weten of die er volgend jaar of over twee jaar nog zo uitziet. Ja, dus het is eigenlijk gewoon logisch denken. Nou dus nee, bent. dat is niet zo. Ik denk dat er een aantal indicaties zijn, uh, met name op, de, uh, op het gebied van de medische staf. De, de, uh, de medische staf van oud-dopinggebruikers uh, uh, uh, komt dan weer terug en komt ook bij uh, Sky terug. En dat zijn dus mensen die al doping aan anderen hebben voorzien. Ja. Maar ja. ik weet, in een uitzending hebben we een keer de heer Ram gehad, ja. Uh, ja. dopingdeskundige. Ja. Ja. Ja, doping ja. En die zei dat het te, te, te traceren was. Inmiddels. Ja, maar kijk, het, het, het hele punt is... het is natuurlijk een fantastisch feest... en iedereen wil het in stand houden. Renners willen niet elkaar verlinken. Kost ontzettend veel moeite. Er hebben er nu eindelijk vijf hebben, hebben Armstrong verlinkt. Maar ja, het is toch een beetje het sprookje... wat je dan in duigen laat komen... en ze verdienen daar een goede boterham mee. En alleen als je het onhandig aanpakt... zoals uh, uh, waarschijnlijk Remy di Gregorio... de jongen die vandaag is gearresteerd door de Franse politie... dan loop je tegen de lamp. Ja, maar het is een ander middel. En nogmaals, ik zei het is te traceren, zei de heer Ram... Die is deskundig. Ja, maar ze, laat ik zeggen, het, het, er is elke keer vernieuwing. En de oude, de oude dingen, dus uh, bloeddoping, bloedtransfusie, EPO... dat hebben we allemaal wel al in de gaten. En er wordt elke keer nieuwe ontwikkeling. Ja. Er worden nieuwe producten ontwikkeld. Ja. Ja, en, en de dopingautoriteiten lopen daar toch bij achter. Dat ja. is nee, Pe nee. Pe uh, nee, we gaan er zo meteen uitgebreider over praten. Maar Petra Stino zit hier ook. En die zit links, zit in het midden van jullie. En die, <hijst> ik zie dat hoofd van Petra links naar rechts gaan. Zo, ja, wat en, en die denkt, waar gaat dit over? Of niet? Ja, dat, de illusie dat mensen gewoon lekker op zaterdag en zondag hard oefenen. en sterke benen krijgen. van gewoon heel veel kilometers rijden, is helemaal doorbroken hier. Of doen ze dat ook nog? Hard oefenen? Ja, ik, laat ik zeggen, ik vind nog steeds uh, content door fantastische sportman, maar nou, waarschijnlijk is dat de beste wielrenner. Uh, maar misschien gebruikt hij wel iets extra's om zeker te weten dat hij een gele trui kan aantrekken. Gebruik jij nooit een aspirintje of iets anders uh, als je uh, denkt oh. we even hard doorwerken? Oh, Boer, dit? <laughs> Petra, we gaan het even ik over. Ik wil er geen mee. <laughs> uh, Arabisten en schrijfster, enorme liefde voor Cairo. moeten we dat nog zeggen? Dat heb ik net gedaan. Uh, jij wilt vanavond aandacht vragen voor uh, de Mandela van Syrië en die aandacht die gaan we ook geven, maar je moet het. Even specificeren wat je daarmee bedoelt. Nou ja, deze man heet Riyad Al turk uh, Hij is nu begin 90 en hij heeft in de jaren 80 en 90... heeft hij 17 jaar in eenzame opsluiting uh, gezeten. De vader van de huidige president van Syrië, Bashar al-Assad... vond hem te charismatisch en ja, is dus verdwenen in de cel. Is toen vrijgelaten en heeft toen een keertje op Al Jazeera gezegd... Uh, we kunnen alleen maar echt uh, hervormen als de dictator is gestorven. Gelukkig is dat nu zover... Nou, toen gooide de zoon hem de gevangenis in. Mm -hmm. En deze man wordt door eigenlijk iedereen in de Arabische wereld kent hem... als een charismatisch leider. De Syrische Mandela. En er is nu een soort documentaire over hem? Hè? Ja, er is een documentaire over hem gemaakt... waarin eigenlijk op een hele bijzondere manier een gesprek wordt gevoerd... over wat het eigenlijk kost aan inspanningen, aan doden... aan, aan bloed, zweet aan tranen, letterlijk om het koninkrijk van de stilte... Syrië om ver te werpen. Ja, nou, je doel is vanavond om zoveel mogelijk mensen... naar die documentaire in ieder geval te kunnen laten kijken... door ja. het linkje op YouTube uh, te verspreiden. Ja, want dat, dat is ga... nog een andere manier van interventie. Hè? Gewoon ja. televisie kijken en laten zien wat er gebeurt. Ja, precies. Rond uh, kwart voor tien gaan we uitgebreid met jou praten. Ja. Dan gaan we het linkje bekendmaken en dan gaan we hier uh, live twitteren... in de hoop dat het bij heel veel mensen terecht gaat komen. Ja. Oh. Ja. Hoezo, Waar ja. je nog nee, wat Nee, nee die tijd die klopt. Ja? Ja. Kunnen we gewoon door met de muziek of rij uh, je nog naar Tom nee? Dit is de Radio 1 Sportzomer met Herman van der Zand en Robert Meder. UB40. Ja, was dat? Is dat. Uh, leuk bentje trouwens. Food for Thought, van alweer een hele tijd geleden, 1980 geloof ik zo ongeveer. Uh, Tom, wij vroegen ons af eigenlijk, want we hoorden je net al even, wij vroegen ons eigenlijk af hoe jij deze sportzomer volgt. Uh, jullie hebben die sportzomer ingesteld en dan gaat het om vier evenementen. Dat was het ook weer, EK voetbal, uh, wielrennen, Wimbledon. Ja, die en... evenementen waren al, hebben wij die, geen invloed ja. op. Ja. En direct komt de Olympische Spelen. Nou, hoe volg ik het? Ik zie alleen maar de nederlagen en de decepties. Zie ik. Dus dat ben ik ook. En dan hoop je. Maar ik heb niet zoveel hoop. Maar je hoop je eigenlijk nog op de Olympische Spelen. Maar voor jullie is het nog belangrijker. Ik heb de sportzomer niet ingesteld. Nee, maar de, nee, de vraag, de nou, de, laat ik het dan anders zeggen. Kijk je deze zomer heel veel televisie? Ja. Ja? Ja, ik zie dat uh, veel. Om, ja, omdat ik dat gewoon al leuk vind. Maar ook af en toe in het sportforum en hier moet optreden. En dan ja. moet je gewoon de feiten wel kennen. Hoe, hoe kom je dan rustdag door? Heb je er wel genoeg te doen? Uh, jawel, want er zijn ook nog andere sporten. We hadden <laughs> net over de sportstof. <laughs> ja, ja. Want uh, gisteren heb ik nagedacht over Taken Taken. Maar bijvoorbeeld, dat is ook Fagaal. Nou ja, dat zijn ze ook net gaan we straks nog over hebben. Ja, hmm. dus het, er zijn nog wel andere dingetjes. Het ja. tijd om even je gedachten uh, de ja. vrije loop te geven. Ja. Te ordenen. Op... Taken Taken Maar, vind je dat een goed idee? niet meegaat? Dat hij niet meegaat. Ja? Okay. Uh, kijk, een coach, ik ben ook coach geweest, een coach mag doen wat hij wil, want hij wordt ook uiteindelijk verantwoordelijk gesteld. Maar dan moet je wel met argumenten, goede argumenten komen. Nou, vanaf het begin, van een half jaar geleden of iets dergelijks, tot nu valt die Paul van Asme heel erg door de mond. Ja. Zou je trouwens ooit aan een sportquiz meedoen? Nooit. Eh... Nee. Uh, de presentatoren raad ik aan om dat te doen. Want die hebben veel meer feitenkennis dan de gasten. Waar wil je naartoe? Nou, Filemon. File in de ja, uh, ja, Het was vandaag een in de tour. Uh, maar god, het ook voor onze verslaggever: Filemon Wesseling, Filemon. Nou, ja, wel een beetje. Vanochtend even de kleertjes uitgewassen. Ik heb even wat oefeningen gedaan, want... Van dat lange rijden de hele tijd, je krijgt er wel last van, uh, van je rug van. Ja. Maar ik uh, hoorde dat uh, Erik Breuking er ook last van heeft. Want die had het... ik heb hem een paar keer geïnterviewd en elke keer had hij wat. Eerst was het zijn schouder, toen is het verschoven naar zijn nek. En uh, de laatste berichten die ik over hem hoor is dat hij een hernia heeft. Oh. En uh, oh. ja, die zit natuurlijk ook heel veel, dat is de tour. Dus vooral heel veel in de auto uh, zitten. Ja. Okay. En, maar kon je wel met de beentjes omhoog zitten? Ook vandaag eventjes, eventjes rusten, zoals de renners. Even op bed liggen, misschien een beetje twitteren? Ja, maar ik dacht dat met die rug ik moet je juist bewegen. Dus ik heb heel fanatiek getafeltennis vanochtend. Ik heb ook nog een show de bol. dat ga je zo meteen horen. Mm. En, en natuurlijk de etappenwijn even weer op volgorde gelegd. Ja. Want ik had, ja, er zijn altijd van die persconferenties overal. Maar ja, dat is niks voor mij, want dat is natuurlijk heel stijf. En daar zegt iedereen wat hij van tevoren bedacht heeft. Dus uh, ja, ik heb me even een beetje afzijdig uh, gehouden. En heb het uh, nieuws over doping natuurlijk wel uh, gevolgd. En uh, ik ben ook met wat uh, journalisten weer gaan praten. En die vinden ook, dat, dat is wel de algemene teneur hier een beetje. Ze vinden wel dat die renners van Sky wel erg hard fietsen. Mm -hmm. Ja, nou ja, dat uh, hier in de studio denken ze er net zo over. Maar even, want... Uh, ja, vooral uh, de, de, ook... Ja, wat wou je zeggen? Ja, vooral zo'n vroom die dan ook echt zo'n gigantisch goede tijdrit rijdt. En, mm -hmm. ja, dat hij gewoon tweede wordt. Dat, uh, Met die dunne Dat niet iedereen aanzien komen. Nee. Nee. Zeg maar even over jouzelf. Want je, we hadden het net over een quiz. Dat is niet zomaar natuurlijk. Want ik begreep dat jij uh, als quizmaster actief bent vanavond. Ja, ja, ja. De, de, de, de, de, de gezamenlijke Nederlandse wielerploegen die hebben bedacht om een verbroederingsquiz te organiseren. Dus uh, vanavond komt, uh, komen de journalisten en uh, de renners bij elkaar om uh, daar een uh, wielrenquiz... Te spelen en ik mag het presenteren. Eén vraag. Krijg er eén, niks eén, voor, eén, mensen? Eén denken... één vraag. Nee, je hoeft er ook niks voor te hebben. Het is hartstikke leuk om te doen. Maar één vraag. Krijg gewoon. een weer een shirtje van vakantie? Eén vraag. Uh, ja, die heb ik vanmiddag ook al gesteld. Dat is de enige die ik nog heb ingezien. Want het is natuurlijk allemaal onder embargo. Uh, wie won er dit jaar als Nederlander, Nederlandse renner in de ronde van Picardie? Goeie genade. Is dat de profkoers? Hey, jullie zijn profs qua sport. Maar support. wat bedoel je, etappen of de, de hele ronde? Ja, een etappe. Een etappe in de ronde van Picardie, een Nederlander, dit jaar. Terpstra. Bos. Bos? Nee, de ronde van, van Picardië. Ik ken je van Hummel. Hummel. Heemel. Heemel. Heemel. Heemel. Heemel. Heemel. Heemel. Heemel. Ja, ik ken niet natuurlijk. Ja, nou ja, dat was de makkelijkste vraag. <laughs> bedankt. <hijen> maar een verbroederingsquiz, Filemon, is dat nodig? Ja. Nee, nee, totaal niet. Nee, was er. Als het tussen een paar ploegen een goede sfeer hangt, dan is dat wel tussen de Nederlandse ploegen. Dat is echt, uh, ja, dat, die, die, dat is bijna één ploeg. Ze, ze praten alleen maar positief uh, over elkaar. Ze zitten regelmatig uh, bij elkaar uh, op de koffie. Dat zie je ook gewoon. Dan zitten ze samen voor zo'n ploegauto. Zitten ze gezellig te kletsen. Nee, dat is, uh, er is geen concurrentiestrijd. Misschien zou het ook wel stiekem een beetje goed zijn. Dat je, dat je denkt van, god, die Nederlanders, die doen het. Beter dan, dan mijn ploeg, dus ik moet er ook harder tegenaan gaan. Ja, je moet zo naar de quiz, maar eh, wat heb je vandaag gedaan? Nou, ik dacht: het is rustdag. Ik wilde iets doen met de gele trui. En daar uh, ja, in die ploeg van Sky zit natuurlijk een Nederlandse ploegleider, Servaas Knaven. En ik dacht: wat is nou een ontspannend speeltje om te doen? Ik noemde het net al even Jeu de Boede. En ik vroeg hem uh, als eerste: hele belangrijke vraag. Heb je het al eerder gedaan? Ik heb het ooit gedaan vroeger. Het is al een tijdje geleden. Ja. Kijk, dit zijn de ballen. Ja. En een heel klein. Weet je wat het heet? Nee. Het varkentje. Het va is dat het varkentje? Oké. Okay. Dat is een kleine, kleine houten gooien. ballen. Ja, die moet je. Kijk, ik neem deze wel met, de twee, strepen. met twee strepen. En dan neem ik één kleine twee-streep. Als jij dan die blanke neemt en deze. Oké. Okay. En die andere twee? Ja, die, uh, die, zijn, uh, ja, die zijn reserveballen. Oh, Oké, okay. dat is met een lotto zeg maar. Als ze lek gaan. Ja, als ze lek gaan. Oh, oh. Dat is al bijna lekker. Ja, jij mag het varkentje eerst gooien. Ja? Is het ver genoeg? Ja, dat is, nee, is het ver genoeg. Okay. Hij moet uh, 7 meter, volgens mij. Het ja, zou ja, ongeveer 7 blijft, meter zijn, ja. toch? Zes meter. 98. Ja, ja. Wat doe je eigenlijk op zo'n dag normaal uh, om te ontspannen? Uh, we zijn vanmorgen 2,5 uur gaan fietsen. Dat is niet, uh, klinkt niet heel ontspannend. Ja, het was wel een ontspannen ritje eigenlijk. Het uh, is eigenlijk wel heel goed om een stukje te fietsen. Gewoon je hoofd een beetje, een beetje leeg maken. Ja. En, en uiteindelijk kom je ook, uh, ga je ook nadenken over de tactiek en dat soort dingen allemaal. Dat uh, yeah, is wel heel goed. Gooi maar. Ah. In wielrennen was je beter. <laughs> ja, gelukkig wel. <laughs> ja, nu heb ik gewonnen. Ja, ja proficiat. Maar, maar, jij... Bent, maar jij bent ploegleider van een gele trui. Ja, dat is wel heel mooi. Ja. <laughs> ja. Want, ik kwam jou uh, een paar jaar geleden tegen. Toen gingen we samen in een bus naar Alpe om daar te fietsen voor een goed doel. En dat was volgens mij in de periode dat je het best wel moeilijk had. Je was op zoek naar een nieuwe, nieuwe ploeg en dat wilde niet echt lukken. En je wist ook niet wat je na je carrière moest doen. En nu ben je in één keer ploegleider van een gele trui. Wat is er gebeurd met je? Ja, toen was mijn contract liep af en ik was niet zo heel gelukkig bij die ploeg. En ik was links en rechts toch wel een beetje aan het uh, rondhoren voor een nieuwe ploeg. Maar eigenlijk op die dag dat wij naar Alp de West gingen, uh, zijn mijn huidig, toen de baas van ah, we zijn heel tevreden en het komt goed en dit en dat. Want we hadden toen nog een barbecue bij jouw ploeg en toen heb je nog heel lang met die man ja. staan praten, Bob Steppelten. Ja, toen was hij heel vriendelijk. Dus uh, ik ging met een heel gevoel, met een goed gevoel weer die, die bus in naar huis. Alleen daarna heb ik eigenlijk nooit meer iets van hem gehoord. Nee. En uh, wist ik al wel hoe laat het was en heb uh, ik mijn conclusies getrokken. En toen? Ja, bij Sky dus nog een ploegleider. En uh, Steven de Jong, uh, ook ploegleider hier, die belde mij op van... Uh, ja, heb je al iets voor volgend jaar, ik zeg, nee, nog niet. Hij zei, ja, dan moet je eens bellen naar Dave Brils, de manager, zeg maar, hier. Zochtens een gesprek en s'avonds uh, kreeg ik uh, ja, antwoord uh, dat ik aangenomen was. Jij komt echt over als een hele normale, leuke, vriendelijke jongen... makkelijk benaderbaar. Je hebt volgens mij niet een hele autoritaire, bazige ploegleider. Nee, maar ik denk ook niet dat dat nodig is. Wat voor soort ploegleider ben je wel? Ik denk een ploegleider moet gewoon duidelijk zijn. En je hoeft niet basis te zijn. Je moet gewoon duidelijk uh, overbrengen wat, wat het plan is en hoe je het gaat doen. En het is gewoon ook heel belangrijk om met de renners uh, gewoon normaal te praten. Yeah. Uh, voor de koers, na de koers. Gewoon, uh, er hoeft geen uren te zijn. Gewoon een keer uh, eventjes binnenlopen en even te praten. En ik denk dat dat zeker zo belangrijk is. Waar praat is. je dan over? Ja, koetjes en kal even over de wedstrijd. Over hoe het, uh, ja, of ze problemen hebben... Met de benen of wat dan ook. Of hoe het thuis is. Er uh, wordt ook wel eens over gesproken. En Ja, allemaal de zul zulke dingen denk ik uh, dat dat ook een onderdeel van, van je baan is. Ze komen met van alles. En ook als ze zelf een beetje onzeker zijn wat, of ze het wel of niet zouden kunnen. Of... Ik, ik ben gewoon altijd probeer ik mezelf te zijn. En, ja, ze... Wie ben jij? Ik ben ploegleider bij Sky is so ja. <laughs> knap. Heb je kinderen? Ja, vier. Ja. Dus ja, daar leer ik ook wel heel veel van. Ik heb vier dochters. Dus ja, misschien scheelt dat ook wel dat ik weet hoe ik met bepaalde situaties moet omgaan. Noem eens één ding wat je van je kinderen hebt geleerd, dat je hebt toegepast in de ploeg. Oh. Rust, regelmaat en reinheid. Ja. En voor een wielrenner is dat eigenlijk hetzelfde. En uh, de Tour ja, wordt gewonnen in bed, zeggen ze. Ja. Dat zei Joop, hè? Ja, ja, maar dat is wel zo. Ik, als renner heb ik ook altijd, als ik in de bus zat, twee uur naar het hotel... Dan lag ik altijd achter in de bus en dan was ik aan, aan het rusten. Maar het moeilijke van kinderen is dat ze heel vaak ruzie maken met elkaar. Ja, dat klopt. En dan, dan <laughs> sommige momenten kun je ertussen komen, maar vaak is het beste om daar niet tussen te komen. Laat ze het maar uitvechten en daarna kun je altijd nog eh, erover praten. Nou, hoe doe, doe je dat dan met Froome en Wiggins? Want Froome rijdt natuurlijk wel heel hard een berg op. Ja, Wiggins rijdt net zo hard. Maar stel dat Froome wegrijdt en Wiggins kan niet mee? Ja, dat gaat niet gebeuren. Nee. Ik denk niet dat ze ruzie gaan maken? Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. nee. Daar ben ik uh, 100% van overtuigd. Ja. En als ze het doen, wat, wat zou je dan uh, voor truc uithalen wat je bij je kinderen hebt geleerd? <lacht> ja, daar moet ik <lacht> eens heel goed over na gaan denken wat ik dan moet gaan doen. Maar uh, de, daar hoeven we nou niet over na te denken, want uh, dat gaat niet gebeuren. Nee. Maar gaan we nog een keer doen of niet? Ja, nog één keer. Want wil willen wel Ja, dat begrijp ik. De beste ik. wegleggen zijn van mij zeker. <lacht> Uh, jij moet, <laughs> jij moet er net lopen, zeg, om je ballen op te halen. Ja, ja. dat zijn wel zwaar, zeg. <laughs> nou. Toen je bijna stopte met wielrennen, heb je toen overwogen om uh, de Joy de -sport in te gaan? Ik heb er wel even over nagedacht, ja. Maar... Goed dat je het niet gedaan hebt. Nee, die wou ik net zeggen. 2-0, <laughs> ah, nee. Twee Servaas. Ja. Tweede rustig weer. Dat is goed, spreken we Dit is de Radio 1 Sportzomer. Over de grens. Ja, elke avond in de radio 1 Sportzomer bellen we met Nederlanders over de grens. Jasper Rissen in New York vanavond en Mirjam Lensink in Bahia. Ja, dat is in Brazilië. Mirjam, een revolutie met uh, betrekking tot de mug. Leg het eens uit. Ja, de mug. De dengue mug. Dengue is uh, een Engels woord en een Braziliaans woord. En dat is in Nederland knokkelkoort. En mensen denken altijd dat malaria hier het grootste probleem is. Maar eigenlijk is malaria alleen in de Amazones. En de dengue-mug die, die is overal, in heel Brazilië. En de dengue heeft dezelfde kenmerken als malaria, dus heel hoge koorts. En uh, in de ergste gevallen kan je er ook aan doodgaan. Mm -hmm. Dus uh, de dengue die was er altijd al, wat de revolutie op dit moment is... ...is dat er een uh, biotechnologisch bestrijdingsmiddel is gevonden. Ze hebben uh, de mannetjes van de dengue-mug uh, ge... Ja, gemanipuleerd en DNA veranderd. Zodat uh, als die met vrouwtjes gaan, alleen nog maar onvruchtbare nakomelingen, oh, dode nakomelingen kunnen maken. Oh. En dan, uh, daarmee wordt dus de populatie van de muggen uitgeroeid. En ze hebben dat net een half jaar lang uh, op proef gedaan in een stad in het noordoosten van Bahia. En daar is nu 90% van de muggen al uitgeroeid. Dus nu is de tweede fase en ze hebben nu hele grote kweeklaboratoria opgezet... om uh, uiteindelijk dat in september dan in heel Brazilië te gaan inzetten, dit middel. Dus de mug sterft uit in Brazilië? Ja, door een natuurlijke, nou ja, gemanipuleerde nou. natuurlijke uitsterving, zeg maar. Ja. Maar tot nu toe werd er altijd gewoon met bestrijdingsmiddelen gespoten... en nou ja, goed, allemaal chemische dingen. Dus dit is wel echt uh, een revolutie, ja. Ja. Zeg uh, nog iets anders, minder revolutionair. Clarence Seedorf gaat spelen in Rio bij Botafogo... Ja, ik weet niet of het in Nederland al in nieuws is geweest, maar hier was het een heel groot ding. Want het uh, stadion was met 17.000 supporters helemaal vol voor het feest van uh, de ontvangst van Clarence. Mm. En uh, de, hij heeft daar een woordje Portugees gesproken, vloeiend Portugees, tegen uh, de Brazilianen gesproken. Dus die zijn in alle staten nu en, uh, helemaal enthousiast. Dus hij is helemaal de held hier. Ja. En hij gaat ongeveer 300.000 euro per maand verdienen. Dus dat oh. is geen, geen geintje. Nee, nou ja, hij doet het ervoor. Nee, uh, hij heeft wel in zijn eerste week al een bekeuring gekregen. Een bekeuring? Waarvoor? Ja, hij was aangehouden voor een blaastest. En gelukkig had hij niet gedronken, maar hij had wel zijn rijbewijs niet bij zich. Dus hij moest mee naar het bureau. Dus dat was natuurlijk ook wel grappig hier. Uiteindelijk is het niks. Ja, hij heeft gewoon een bekeuring gekregen van een paar tientjes. Dus met, uh, met zijn inkomen is dat niet echt een probleem. Maar het was wel grappig in het nieuws. Ja, ja goed. Nou, uh, dankjewel. Tot de volgende keer, dat was Rio. Ja, uh, ja. nou ja, Rio. Dat was uh, Brazilië. Ja, ja, ja. We gaan door naar uh, New York. Jasper Rissen, goedenavond. Goedenavond. Ja, jij zat vorige week bij de documentaire Me at the Zoo. Dat is het gesprek van de dag in New York. Waarom? Klopt. Het, uh, het is een documentaire die net in première is gegaan... Oh, uh, op de Amerikaanse naar HBO en in het uh, MoMA Museum. Eigenlijk het belangrijkste museum hier. En dit is een documentaire heel breed over de YouTube-generatie... Maar terwijl de makers deze documentaire op talent zetten, kwamen ze al gauw op het spoor van Chris Crocker. En zijn hem vervolgens drie jaar lang gaan volgen. Wellicht op die naam, je niet direct een belletje winkelen, maar Chris Crocker is eigenlijk de allereerste YouTube-celebrity. Uh, en die bijna iedereen kent hem van zijn uh, video's Leave Britney Alone, waar hij een soort tirade tegen Britney haters aangaat. En dat al huilend opneemt voor Britney Spears. Ah, en, en, en hij figureert uh, regelmatig in de documentaire. Ja, nou, dat gaat in principe helemaal over hem nu. Uh, want hij staat symbool voor hoe YouTube, YouTube eigenlijk al over de jaren heen... ...dat eigenlijk nog maar kort bestaat, uh, is veranderd. Um, hij maakte dus een jongetje uit Tennessee, een heel conservatief dorp in Tennessee... ...en kleedde zich ook graag als meisje... ...en werd zodoende van school gepest en flink met de dood bedreigd. En zat vervolgens ja, vast in zijn slaapkamer. En als uitlaatklep daar had hij als enige zijn, zijn videocamera... En is toen maar grappige video's gaan maken van hem. Het, het, het was heel simpel, hem gekke bekken trekken met een pruikkop. Uh, en vervolgens uh, zette hij dat online en kreeg het miljoenen hits. Huh. Uh, en zo werd hij, terwijl YouTube net begon, de allereerste YouTube-ster. Ja. Te vergelijken met, met onze eigen Esme Denters bijvoorbeeld? Nee, uh, zo zou je het kunnen vergelijken. Maar Esmeedent uh, is uh, ook niet zo bekend als Kuskak in Amerika in ieder geval. Uh, en wij begonnen natuurlijk echt video's te uploaden om ontdekt te worden, zingend in haar slaapkamer. Dus Chris Karker die zat eigenlijk helemaal verveeld uh, omdat hij zijn huis niet uit kon. En ging uh, grappige video's maken. Maar de gein is waar Chris Karker jaren geleden miljoenen hits had, wordt een goed bekeken video. Van hem hebben we nu nog zo'n 200.000 keer bekeken. Alsnog wel veel, maar niet meer zelfs toen. Want de, eigenlijk zijn de enige video's die nu nog scoren op YouTube, video's die worden gesponsord door Google. Dan krijg je per hit krijg je een paar cent. En dat zijn eigenlijk meisjes die make-up tutorials doen. Dus Gesponsord door Max Cosmetics. Dus waar YouTube ja, in 2015 begon heel erg huis, tuin en keukenfilmpjes was. Draait het nu vooral alleen nog maar om hits scoren, geld verdienen. Uh, en merk in beeld laten komen. Oké, okay, uh, dankjewel uh, Jasperissen in New York. over de documentaire Me at the Zoo. over de youtube -generaties. Moet je die Chris Crocker eens googlen zometeen op afbeelding? Nou, dat weet ik niet. Het is gewoon een mooie vrouw. Nee. Maar het is een man. Uh, nog een man, Dorot Negens. En er is nieuws. De Nederlandse politieacademie zit in grote financiële problemen. Programma Nieuwsuur meldt dat de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht van de politieacademie de begroting van dit jaar niet goedkeuren. In maart was er een tekort van 19 miljoen euro en dat zou kunnen oplopen tot 40 miljoen in 2015. Volgens de Ondernemingsraad worden de problemen veroorzaakt doordat er minder studenten zijn en er minder geld komt van het Rijk. De politieacademie zegt dat Nieuwsuur zich baseert op foute informatie. In Londen is een van de rijkste vrouwen van Groot-Brittannië doodgevonden. Miljardair Eva Rousing is volgens Britse media bezweken aan een overdosis drugs. Haar man zou kort voor de ontdekking van het lichaam met drugs zijn betrapt en zijn opgepakt. Nederland moet Curaçao dwingen de begroting op orde te brengen. Het college Financieel Toezicht adviseert aan de Rijksministerraad om Curaçao een zogeheten aanwijzing te geven. Het geeft dat advies omdat het begrotingstekort over 2011 veel hoger uitviel dan verwacht. En duikers hebben bij Vlissingen mogelijk restanten opgedoken van het schip De Walgeren. Dit vlaggenschip verging in 1689. Op de plaats waar De Walgeren zou zijn gezonken, werden twee scheepsbalken en een bakstenen muurtje gevonden. Dat laatste is mogelijk onderdeel van een broodbak over op het schip. Zijn hoofdpunt uit het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. René Vroger is helemaal happy. Het speciale hotel waarvoor hij zo lang heeft gestreden is geopend. En Erik Breukink is een stuk minder happy. Uh, hoe raakt de Raboploeg weer gemotiveerd? Dat blijft de grote vraag. Nederland is vanaf morgen een stukje groter... dan dicht koningin Beatrix het laatste stukje dijk op de Tweede Maasvlakte. De Rotterdamse haven wordt daarmee 20 groter... en de kust schuift 3,5 kilometer op... Colette van Nuenen voer mee op de sleephopperzuiger Vox Maxima... waarmee nieuw land wordt opgespoten. Hey Sjoerd, je mag opstarten. We liggen op de goede plek, kapitein Arie Visser. Ja, zeker. En we kunnen gaan beginnen met spuiten. Dat noemt u natuurlijk weer heel anders. Ja, dat noemen wij regenboog. U kijkt nu zo vanuit de brug in het beun... waar het zand dus in opgeslagen zit. Ik zie het er nou ook uitkomen, hij is begonnen... Ja, en dan uh, met een snelheid van 7,5, 8 meter wordt het er, eruit gepompt. Eruit het heeft gepest. nog net niet de kleur van een regenboog, maar verder is het inderdaad een prachtige ja, regenboog. Daar komt het wel op neer, ja. We gaan even buiten kijken en vooral ook luisteren hoe dat gaat. Je moet geen hoogtevrees hebben om hier te werken? Nee, zeker hoog. Ik moest er ook heel even aan wennen. Dat zal een 18, 18 meter zijn. Etienne Kooman is de hoofduitvoerder van het zandgedeelte. Want er is ook een gedeelte met natuursteenblokken en betonblokken. Aan de rechterkant ziet u het recreatiestrand wat we hebben gecreëerd. Maar verder daarnaast zie je de, de zachte zeewering, zoals we die dan noemen. Dus ongeveer 7,5 kilometer in totaal, inclusief recreatiestrand. En daarnaast weer nog 3,5 kilometer harde zeewering. En als je over dat duin heen kijkt... Dan zie je eigenlijk gewoon weer een grote plas met water, een groot binnenmeer en daarachter Maasvlakte 1. Nu nog maar hopen dat het allemaal verkocht wordt. Hè? Het zijn natuurlijk niet de beste economische tijden om uh, een stukje haven te verkopen. Dat klopt, maar inmiddels is RWG en APMT druk bezig om de trein in te richten. Kademuren zijn uh, zo goed als gereed. en uh, ja, Het havenbedrijf heeft goede hoop dat ze de rest ook kunnen verkopen. En hij gaat maar door en dan gaat maar door. Hè. Enorme hoeveelheden zand komen er aan één stuk door uit die buis. Vrij grof zand, hè, dit? Ik zie echt kiezels ertussen zitten. Nou, we halen dit ook van 40 meter diepte op ons zandwinggebied. Nou, we hebben ook uh, mammoetbotten hebben, hebben we gevonden. Er zit een bepaalde laag in het zandwinggebied. Zo rond uh, 30 meter diepte. Daar kom je dan uh, mammoetbotten tegen. En die zitten dan in, in de zuigkop. Kunnen archeologen ook niks meer mee? Ja, zeker wel. Er ligt ook wat uh, tentoongesteld hier in het uh, Futureland. Dan kom je zo nu en dan wel eens een keer een explosief tegen uit, uh, uit de Tweede Wereldoorlog. En dan informeren we de EOD. En die komen dan en uh, ja, die maken hem onschadelijk. Hoeveel zand hebben jullie in totaal opgehaald? Nou, als je kijkt uh, de eerste fase van de Maasvlakte, dat gaat om zo'n 240 miljoen kub totaal. En dat drukken ze wel eens uit in... Uh, dat dat 160 keer de Rotterdamse Kuip zou kunnen vullen, dat volume. Stort, Fox Maxima. Fox Maxima, ja. stort geroep. Zijn we deze reis weer welkom aan de leiding? Zo, verleggen, met dergelijke, ooit zo van Het laatste beetje, ja, ik, ik, uh, het is alleen nog maar water. Het is nu uh, vooral water. Het is echt de pijpen, de buizen schoon aan het spoelen. Ja, We ja. compleet leegmaken en dan gaan we weer richting het zandwingebied. Fox Maxima, ik ga net door dat het voorgehaald uh, is, jullie kunnen aan de leiding. Wij kunnen gewoon naar de leiding. Mooi bedankt. Hoe denkt de kapitein erover? Hoe snel spoelt dit nou weer weg? U moet er een beetje om lachen. Als het aan u ligt, heel snel natuurlijk, want dan houdt u mooi werk. Precies. Ja. Maar dat hebben de, de heren ingenieurs allemaal wel bekeken en berekend en gedaan. En uh, proeven gedaan in een uh, laboratorium. Dus uh, het zal allemaal wel goed komen, denk ik. Maar ja, bij die extreme stormen, de toekomst zal het uitwijzen. Ja, de sluiting van het laatste deel van de zeewering voor de Tweede Maasvakte wordt morgen live uitgezonden op Nederland 2 om kwart voor 2 middags. I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 safe to short uh, don't listen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 Ship will carry our safe to shore. Of Monsters and Men, was dat in de Little Talks? Ja, eh, tussendoor melden we even dat Otman Bakal naar Rusland verhuist om te voetballen. Drie jaar heeft hij getekend bij Dynamo Moskou. Hij speelde bij Feyenoord en ook bij PSV. En Rodney Snijder gaat spelen bij RKC Waalwijk. Hij komt van FC Utrecht. Peter Baldevries, je hebt nogal wat uh, teweeg gebracht in het land... met je verhaal zojuist. Ja, Ik moet natuurlijk een, uh, een grote excuus aanbieden. <laughs> maar... Um... Ja, jullie hebben mij een beetje voor het blok gezet... door te zeggen dat ik nieuws had. Maar ik zal, dan zal ik een stapje terugzetten en ja. zeggen... het is mijn mening. Maar het is allemaal net een beetje to toevallig. Ja, nou ja, goed. Er, is, er komt een vraag binnen van, uh, um, of het uh, niet uh, een vorm van stemmingmakerij is... Uh, van John uh, Gerrichhausen. Die heeft gemaild naar sportzomer uit Radio 1nl om zich gelijk zo te verdenken. De ploegleider Cervas Knaven is toch altijd schoongebleven? En ex-gebruikers is toch geen bewijs? Nee, ik gebruik steeds geen bewijs. Ik, ik moet zeggen, ik, ik ben er helemaal niet zo uh, rauwig om... omdat doming ik gebruik zelf. Ik ben de enige in de tourpool die uh, Christopher Froome <lacht> heeft... alleen maar omdat hij dat is het goede spul gebruikt. Dus ik heb er baat bij en ik, uh, ik ben dus profituur. Uh, ik moest met bewijzen komen. Uh, ik heb geen bewijs, maar Sean Yates is de ploegleider... en dat ja, is een ex-dopinggebruiker. Dat heb je net verteld. ja. Hij zat samen met Bruin Niels, zat hij bij Alstana en, en Discovery Channel... en dat is de Armstrong Clan. De dokter van de Rabo, eh, die, eh, ten tijde van Rasmussen... die is weggestuurd, die is Leenders... die is nu naar de Skyploeg toe. En eh, ze trainen elk jaar op het favoriete doping-eiland eh, Tenerife... waar ook dokter Ferrari, Ferrari eh, zijn eh, praktijken. Um, het zijn een paar um, kleine vingerwijzingen. Hard bewijs, daar moet ik er naartoe. En uh, ik heb er de tijd niet voor. Misschien ik wel meer verstand van andere dingen. Jawel, je hebt hier een redactie... daar kan je gewoon je drie uur lang op... Uh... Oh. Dit was het. Ja dan, je, ja, dan kan je op uitleven... en dan kom je gewoon om tien of elf terug met hard bewijs. Nee, Zover eh, komt het niet, denk ik. Eh, maar ze gaan praten over de Rabo-ploeg nee. uh, uh, nu. Ja, want, uh, vanochtend uh, sprak ploegleider Breukink... met uh, Radio 1 Willem Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. En Breukink vertelde dat de valpartij... waar veel Rabo-renners bij zaten... een grote impact mm. heeft op het hele team. We praten mm. erover met de uh, sportpsycholoog Johan Verschoor. Goedenavond. Goedenavond. Kunt u dit toelichten? Wat gebeurt er in een ploeg als, er, als een paar uh, uh, grote namen ten val komen? Hard um, Ja, Ik denk zeker dat het in uh, psychologische opzicht een impact kan hebben op een team. Enerzijds zijn natuurlijk uh, de doelen vooraf opgesteld uh, niet behaald... want het klassement is weg. En anderzijds uh, kunnen de valpartijen in het hoofd uh, van, de, van de renners gaan zitten. Uh, deze factoren... Uh, ja, kunnen impact hebben op verschillende psychologische factoren... maar uh, in ieder geval op de motivatie, aangezien de doelen dus niet behaald zijn. Maar met name het zelfvertrouwen kan, uh, kan, uh, kan een knauw krijgen. Uh, inspanningen hebben, alle inspanningen voorafgaand aan het toe en in het toe... hebben niet geleid tot het gewenste resultaat. En uh, uiteraard uh, speelt ook het controlegebrek bij, bij valpartijen een rol. Uh, en dat is wel een inbreuk op het zelfvertrouwen vaak. Wat er vaak gebeurt is dat de renner dan uh, wat angstiger gaat rijden. En moeite heeft met, uh, nou ja, met het, uh, zijn aandacht erbij te houden bij de taakgerelateerde dingen. Uh, die de prestatie ten goede komen. En hij is als het ware denk ik uh, meer aan het denken en aan het analyseren dan, uh, dan dat hij vertrouwt op zijn uh, intuïtie. Ja. En uh, waarneemt wat er in de koers gebeurt en daarop reageert. Of het strijdplan uitvoert. Ja. Uh, misschien moeten we even luisteren naar, naar uh, wat uh, Ploegleider Breukink vanochtend zei.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 Nee, nou ja, hij, blijkt, hij lijkt wel vertrouwen uit spreken in zijn renners. Uh, ik denk op zich ook wel uh, dat er nog tijd is om, uh, voor de renners om zichzelf uh, te laten zien. Uh, het gevaar is natuurlijk dat ze te veel bezig zijn met de uh, met tegenslag of met het uh, niet vallen. En uh, als ze hun doelen kunnen bijstellen in de Tour... en uh, als ze hun aandacht erbij kunnen houden bij de race en weer volledig bij het strijdplan kunnen houden... dan is er in psychologisch opzicht uh, in principe voldoende tijd... Uh, uiteraard spelen de fysiologische reacties uh, uh, van de volpartijen ook een, ook een rol. Ja. En laten we vooral ook even niet vergeten dat uh, we dus verhaal van Fileman hebben gehoord... dat uh, Breukink misschien een hernia heeft. Dus misschien mm -hmm. dat hij daardoor ook ja. uh, door, door de pijnstillers die hij heeft gekregen... wat anders praat dan we gewend zijn. Zeg ik maar even ter verdediging van, uh, van Breukink. Uh, de Rabo-ploeg heeft dit jaar ingezet op drie man... Uh, Geesink, uh, vorig jaar als kopman, die voelde toch wel heel erg veel druk. Een vorm van risicospreiding. Ik wil dat ook even voorleggen zo aan uh, Tom Boos. Maar eerst uw mening daarover. Is dat slim geweest? Uh, nou, ik denk in ieder geval dat het begrijpelijk is. Uh, vorig jaar is er inderdaad veel uh, gesproken over de druk bij uh, Geesink. Uh, en de mannen uh, hebben zich uh, nou, alle drie eigenlijk wel goed laten zien in de aanloop naar de Tour. En hebben zich uh, in meerdere, meerdere opzichten bewezen. Uh, dus in principe is het begrijpelijk en uh, kan het enige vorm van, uh, van druk wegnemen bij, uh, bij uh, Geesink wellicht. Uh, mits er uiteraard goede afspraken zijn gemaakt, onderling. Uh, en de mannen het elkaar gunnen op het moment dat het, uh, dat het anders loopt dan dat de, de, de ploeg had gepland. Ja. Ton? Uh, waarom zijn we zo bang voor die druk? Uh, ik hoor net dat het begrijpelijk is. Ik denk dat een renner tegen druk moet kunnen. En je, misschien is dat de reden, dat ze steeds minder gaan presteren... omdat men de, steeds de beschermde status uh, handhaaft. Dus die uh, risicospreiding is er ook niet. Want als je valt met drie man tegelijk op dezelfde plaats... heb je niet het risico, gewoon het ja, fysieke maar de risico. Kans kleiner, een, de, de kans dat er drie tegelijk vallen is natuurlijk wel een stuk kleiner. nee. De kans dat er drie tegelijk vallen is natuurlijk wel een stuk kleiner. Wat? Als je op één plaats samen rijdt in het peloton? Ah, dat bedoel je te zeggen ja. dat ze op verschillende plekken in het peloton hadden moeten rijden. In, in ieder geval. Ja. En uh, Steven Rooks, die hier ook de gast is... zelfs als je niet vooraan kan rijden, hè, dat je daar de capaciteit in niet voor hebt... kan je wel aan de kant rijden, want hij zei, dat deed ik altijd. Ja. Hè, maar risicospreiding is er absoluut niet geweest. Nee. Um, Joran Verschoor, uh, wat kunnen ze nu als leiding doen... om uh, de jongens nog uh, ja, weer op de rails te krijgen? Uh, nou, qua motivatie uh, vraag ik me af of ze, of ze een, uh, op de rails uh, gekregen moeten worden. Ik denk dat ze nog steeds wel uh, gemotiveerd zijn. Uh, maar van belang in psychologisch opzicht is om in ieder geval dus die doelen bij te stellen. Uh, het, het klassement is, uh, is er uh, niet meer uh, voor, voor de renners. Uh, dus ze zullen ze de zinnen moeten zetten op een aantal, uh, een aantal ritten. Uh, en daarbij uh, ja, kan, uh, kan Breukink of kan de ploeg ze wellicht aanspreken op hun uh, leeuwenhart als het ware en uh, eventueel inhaken op, uh, op wat goede prestaties... en daarmee de, het vuurtje, vuurtje weer aanwakkeren... om, uh, om te vlammen in een, aantal, uh, in een aantal individuele ritten. Ja, nou was het vandaag uh, een, een, een rustdag. Uh, dus Breukink uh, had ook het idee om ze misschien uh, iets... Um, ja, laten we zeggen... Iets uh, anders te geven dan water, ja, ja, laten we het zo zeggen. Nou, ja. ja, goed, in deze situatie uh, mogen ze bij mij wel een biertje. Misschien, uh, misschien hebben ze, krijgen ze daar wel uh, wat moraal van. <laughs> ja. Zou dat, zou dat kunnen werken? Uh, ik denk dat een biertje weinig doet voor de moraal. Uh, wellicht dat het, uh, Heel even wat, misschien? Ja, wellicht dat het wat, wat, wat kan doen in de sfeer van de ploeg... en dat het daarmee wat, uh, wat druk van de keten kan halen. Maar ik ben het met Tom eens. Uh, de druk die hoort erbij en dat hoort bij topsport. Dus uh, daar moeten ze tegen kunnen. Ja, en als nu blijkt dat je daar dus niet tegen kan... is er in het voortraject wat fout gegaan? Wellicht, ja. Wellicht. Ja, ja, goed. Nou, dank voor uw mening. Graag gedaan. Goedenavond, topboot. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ton, uh, toch even over de Rabo-ploeg, maar dan over de top. Uh, jij hebt het niet zo op bestuurders. Nee. Dus jij wil dat de top weggaat bij Rabo. Nee, kijk, ik wil nu niet op aangeschoten wild schieten. Dat is een beetje kinderachtig. Ik heb al jaren gezegd dat die leiding heel slecht is. Wat is het allerslechtste? Ze hebben nooit één geintje van zelfkritiek gehad. Dat wil dus zeggen dat je het jaar erop... dat je het altijd goed hebt gedaan en dat je erop gewoon verder gaat. En zelfkritiek is de basis om te verbeteren. En dat hebben ze totaal niet gehad. Steven Rooks, ik heb hem net al aangehaald... heeft ook in zijn column gezegd, die leiding. He, dus laten we nu eens niet naar de renners wijzen. Die zijn gewoon niet goed genoeg, volgens mij. He, maar naar de leiding, die er al jaren zit... en eigenlijk uh, heel, heel erg slecht uh, werk verricht. Maar je gooit ik... ook wel heel veel wielenkennis dan in één keer overboord natuurlijk. Met Dekker en Breukink, uh, daar heb je toch al nou, jaren... heel veel kilometers heb je nou, in de wat de prestaties uh, aangaat, hebben we niks van die kennis gemerkt. Dus dat maakt niet uit natuurlijk. He, al jarenlang is dit al aan de gang. Hm. He, dus kijk, ik geef een voorbeeld. Brute pech. Ze zijn alle drie ge of gevallen. Brute pech. Is dat wel zo? Als er een 70 man doorrijden en 120 man achter die valpartij zitten dan zou je dus statistisch gezien drie man in de voorste groep moeten hebben... en vijf man erachter. Dat is gewoon statistisch gezien toeval... Dus als je iedereen achteraan hebt, is het geen toeval meer. Dus ook geen brute pech meer. Hm. Men moet zelf de oorzaken dus ergens anders moeten zoeken. Peter de Vries, jij hebt uh, leiding gegeven... aan verschillende organisaties, verenigingen en, en bedrijven. Ben je het eens met, uh, met de analyse die bijvoorbeeld... Steven Rooks maakt en, uh, en Tom Boto? Ja, ik ben, <coughs> ik ben na het intro wat bescheidener geworden. Maar ik denk dat het <lacht> ja. waar is. Ja, ik, moet zeggen, ik vind het ook ontluisterend dat het elke keer weer... elke keer weer hopen we dat eindelijk zal het, uh, zal het gaan gebeuren. Met ja. Gezing, met Mollema... En dan gebeurt het weer niet. Het is elke keer weer na nou, een weekje weet je dat de Rabo de, de, eigenlijk niet meer meedoet. En ja, ze presteren toch veel minder dan het budget wat erin zit. Ja, op een gegeven moment moet je, moet je het iemand anders laten proberen, denk ik. Maar nee. uh, dat, Mag, dat, dat, dat betekent dus dat jij uh, de leiding eerder zou uh, uh, vervangen ook. Ja, maar de leiding die. Die dat ligt natuurlijk uh, ook aan de renners. Ja, maar de leiding kiest natuurlijk. Je kan hem niet klagen over het budget. De leiding kiest, selecteert de, spe of selecteert de, de wielrenners, uh, uh, maakt het hele programma... Ja, die is daar gewoon verantwoordelijk voor. Ja, ik bedoel, het kan niet zijn dat het alleen maar slechte renners zijn. Ik denk dat uiteindelijk de leiding daar de, de keuzes maakt... Ja, en het budget voor heeft. Ja, maar het is ook naar de leiding te gaan. Waarom moet die die altijd buiten, uh, buiten schot uh, vallen? Je had net over het budget. Het is de vierde of vijfde ploeg ja. met het budget. Maar ik las in het uh, NAC vandaag... Dat Van Houwingen klaagde over het te lage budget. en dat ze maar niet meer in de Tour de France moeten rijden. maar de kleine koersen moeten doen. Ja. Nou. Maar, maar ik weet niet waar ze staan in, het, in het klassement. Ik denk rond de twintigste plek. Uh, ja, Rabot, het het dus, slaat op niks. Dus ze staan niet op de vierde plek. Ze hebben een budget dus van, uh, van 13 miljoen euro. 13 en Van Houwen heeft inderdaad gezegd dat de ploeg een te laag budget heeft om, om wereldtoppers te kunnen contracteren. In het NRC zegt hij dat we hebben geen sprinter die Cavendish kan verslaan en geen tijdrijder die Wiggins kan pakken. Alleen in de zware bergritten zouden de renners mee kunnen doen, nou, zegt dat hij. bedoel ik nou met zelfkritiek. En hij Heel zegt ook dat er minder focus moet komen op de Tour. En misschien de kleinere wedstrijden ja, dan pakken. Nee, Maar dat bedoel ik nou met zelfkritiek misschien iets anders zijn, want ze zijn de vierde of vijfde... ploeg in de, met de budgetten. Dus dan zouden de andere ploegen ook de kleine koersen moeten gereden. Maar dan hebben we geen Tour de France meer. Nee, dat slaat op niks. Nee, iedereen zich iedereen op de Tour, en, en ook de Ronde van Zwitserland... en Dauphiné Liberé. zijn allemaal is de voorbereiding. En dan voor het echt grote werk. Daar moet je laten zien dat je er bent. Ja, en daar geef je niet thuis. En ik, ik zag de grap voor op het uh, NRC van we gaan ons nu fo focussen op Kuurne-Brussel-Kuurne. Ja, je moet focussen op de Tour, dat, daar moet je er staan. En da daar kijkt de hele wereld naar, uh, naar wielrennen. Ja. Dus dat vind ik een slechte excuus, slechte oplossing. Goed, uh, we gaan stoppen, want uh, René ogen hangt. Hey, hey Ja, dat is een happy liedje. Dag René, goedenavond. Goedenavond. Dat klinkt het klinkt als vrolijk, zeg? Nou, ik zit, ik zit in Spanje en het, het is hier 40 graden, geloof ik, nog. Dus ik ben ja, wel heel erg vrolijk. 40 graden, dan zit je in Bladikum. Nee, ik zit in Spanje. Oh, in Spanje? Ik dacht al, wat een verschil op zo'n korte afstand. Moment, ja. ja en maar... trouwens, jullie draaien heel goede muziek, hoor ik al. Sorry, wat zeg je? Jullie draaien wel heel goede muziek, hoor ik. Ja, omdat het jouw liedje is zeker. <laughs> nee, maar het gaat, het gaat over, uh, over Happy, een serieuze zaak. Uh, jullie hotel Happy is uh, geopend in de bossen van Mierlo eerder deze week. Leg eens even uit wat voor hotel het is. Mierlo Geldroep, ja. Ja, het was uh, weer vorige het kijk, het 20 juni geopend. Ja, het is natuurlijk een, uh, echt, echt een, uh, ja, een droom die, die, die, die waarheid is geworden. Ja, maar uh, kinderen kunnen daar overnachten? Uh, ja. Het is het, eigenlijk het hotel is gebouwd uh, voor kinderen, die eigenlijk, wij noemen het eigenlijk een onzichtbare rolstoel. Je moet je voorstellen dat uh, heel veel kinderen, ja, die, die, met, met, kinderen met een aandoening, kinderen met stoornis, kinderen met ADHD, maar ook kinderen die uh, uit de ouderlijke macht zijn gezet of kinderen die het financieel niet, uh, ouders die het financieel niet kunnen doen. Ja, en die willen mm -hmm. dan toch de, die kinderen een week onbe onbe onbekommerde week vakantie geven. Ja. Uh... En daar... En het leuke daarvan is, is dat we dan nu eindelijk, zijn drie jaar geleden ooit gestart uh, met een televisie, uh, televisiereeks over, over Happy. En uh, ja, toen zijn we toch, uh, hebben we het plan opgevat om, om een kinderhotel te bouwen. En het is dan uiteindelijk uh, toch vorige maand uh, werkelijkheid geworden. Ja, loop even anderhalve meter naar links of rechts, uh, zonder van het balkon of wat dan ook uh, toevallig. De verbinding is niet helemaal goed uh, met je telefoon. Uh, de eerste gasten zijn er uh, geweest deze week. Heb je, ja. heb, je, heb je al uh, reacties gehad van mensen? Is alles goed gegaan bijvoorbeeld? Ik ben, uh, ik, ik ben uh, toevallig. Uh, gisteren ben ik geweest een, een dagje gedraaid voor, voor een special. En er waren kinderen in de leeftijd van 6 tot 9 jaar. Ja, en die hebben gewoon de tijd van te leven. Ik bedoel, het, is, het is zou die kinderen kunnen dus gewoon onbekommerd even, even, even kind zijn. Maar wat wel merk is, is dat kinderen. Die hebben, die hebben hele die, deze kinderen hebben speciale aandacht nodig. En dat is voor de ouders natuurlijk ook. Ja, ja, heel veel werk. En die, die ouders hebben, die, die laten hun kinderen achter bij ongelooflijke getrainde vrijwilligers. En die ouders hebben dan ook een week vakantie. Dus het, ja, het werkt van twee kanten. Nou, hoe, ben, hoe zijn jullie op het idee gekomen? Nou, het kwam eigenlijk op ons pad. Het... Uh... Zijn met, uh, we hebben uh, vier jaar geleden toen het, het, het programma gedaan voor, voor de voedselbank. Hè, even gezend te maken. Mm -hmm. En uh, ja, toen op een gegeven moment kwamen we in aanraking met, met dit uh, geweldige doel. Of we daar iets uh, voor wilden doen. En ja, toen hebben we gelijk, uh, toen hebben we eigenlijk gelijk ja gezegd. Nou, er kwam een televisieuitzending uit Voort. Uit ja, en uiteindelijk ook het hotel. Dus dat... Uh, ja, ja. Ge gewoon een geweldige loop van omstandigheden. Ja, nou, dit is één... En wanneer ik op nummer twee? Nou, het, het, het belangrijkste is, het hotel, het, het, het staat er nu. Maar waar we nu mee bezig zijn, is dat het hotel moet natuurlijk ook geëxploiteerd worden. Je moet je voorstellen dat de kinderen die er zijn, ja, uh, er zijn uh, elk jaar, uh, kunnen, kunnen 700 kinderen kunnen een vakantie hebben. Maar ze hebben ook nog een wachtlijst voor 700 kinderen. Misschien wel meer. Maar uh, het is natuurlijk ook zo, dat, dat, dat het hotel moet natuurlijk ook uh, uh, geëxploiteerd worden. Dus daar is ook weer geld voor nodig. Dus ik, ik ben nu weer heel druk bezig om, om, om elkaar te, te zoeken om dit om hotel rendabel te maken voor het hele jaar. Ja, nou ja goed. Maar er, er is in ieder geval wel de intentie om eventueel een tweede hotel te openen. Daar komt het meer. Dat, dat, zou, dat, zou, dat zou echt een hele grote droom zijn. Maar dit, ik, ik, ik ben al ongelooflijk blij dat, deze, dat, dat, dat dit al geregeld is. Ja. Nou, uh, gefeliciteerd. Uh, ja. Dank, dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen. Fijne vakantie verder in Spanje. Oké, okay, dank. Tot de volgende keer. Oké. Okay. René okay. Vroger over ja. Hotel Happy met René. En uh, zometeen na negen praten we met Petra Stino over de Syrische Nelson Mandela. En natuurlijk met Peter Paul de Vries over de steun die Spanje weer krijgt. En ook uh, Henk Lubberding, er aan de lijn. Tot zo, na negen uur. Ace. Hoezo een enkele bui? Het heeft hier de hele dag geregeld. De hele zomer de mix van nieuws en sport. De heer Wilders was een stuk relaxer toen hij aan het gedoven was. Ik zou niet durven om ingelopen te worden, want dan uh, zwaait er vanavond wat. Het is echt handwerk, die verkiezingen hier in Libië. Ja, Federer wint. Luister elke dag naar de Radio 1 Sportzomer.